De opnames zijn gemaakt op de eerste hulp en dat heeft tot veel discussie geleid. De vraag is of het medisch beroepsgeheim wordt geschonden... en in hoeverre de privacy van patiënten in het geding is. Verder zou aan patiënten vooraf om toestemming voor de opnames zijn gevraagd... maar dat blijkt niet in alle gevallen te zijn gebeurd. In Bolivia zijn protesterende gehandicapten in botsing gekomen met de politie. Dat gebeurde aan het eind van een mars die honderd dagen heeft geduurd... Het protest liep uit de hand toen ze het parlementsgebouw in wilden. De politie hield ze tegen. Vier mensen werden gearresteerd. De gehandicapten willen met de mars afdwingen dat ze een bijdrage van de Boliviaanse overheid krijgen. Ze vragen om een jaarlijkse subsidie van 322 euro. De mars begon in november in de stad Trinidad. Zo'n 50 mensen voltooiden de tocht van 400 kilometer en kwamen op krukken en in rolstoelen in La Paz aan.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Ja. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het telefoonnummer voor vragen en antwoorden. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl is het mailadres. Nachtzuster, uh, kun je ook en dat doe je via apenstaatje nachtzuster en chatten dat kan via www.nachtzuster.net. Nou, dat zijn alle wegen die leiden tot de wachtkamer van de nachtzuster. Maar waar kun je zoal over bellen? Nou, een hoop vragen die nog niet beantwoord zijn vannacht. Zo wil Dennis graag weten waarom de uitdrukking aan zich steeds vaker wordt gebruikt in uh, Nederlandse media. Rinse is op zoek naar de langwerpige tomaten die in de jaren 80 opeens op televisie waren uh, als uh, alternatief voor de ronde tomaten. En die langwerpige tomaten die je natuurlijk makkelijker in plakjes. En er staat mij ook iets van bij, inderdaad, dat je dat op televisie zag. Maar waar zijn ze gebleven? 0800-1121. Mocht je een etymologisch woordenboek in de kast hebben staan... pak hem er even uit en kijk even bij motregen. Want waarom heet motregen motregen als er geen motten aan uh, te pas komen? Bart wil meer weten over uh, misdaden tegen de menselijkheid... of misdaden tegen de mensheid. En, en nou hoorde ik net dat de hele mensheid uit het woordenboek wordt geschrapt. Nou, lijkt me toch raar. Wie weet er meer over? 0800-1121... Marian hoort net Peter het slechte nieuws vertellen... dat de kakkerlakken op krankenaria kunnen vliegen. Claudio wil weten of het lidwoord HET gaat verdwijnen... en vervangen wordt door DE. Volgens mij is het antwoord nee. Maar mocht je er nog iets over willen zeggen, 0800 1121. Erik wil weten waarom zijn zoontje Jeroen van 3 geen MRI-scan krijgt. Wat zou de reden kunnen zijn dat uh, zo'n jongetje geen MRI-scan krijgt... als hij op zijn hoofd is gevallen? 0800 1121. Ondanks dat we geen inzicht hebben in het medisch dossier... zeg ik er maar even bij. Wat is het verschil tussen hondenvoer en kattenvoer in blik? Het zou toch leuk zijn als die vraag even beantwoord wordt via 0800 1121. En dan die vraag van John van Zojuist. Die kreeg ooit door een vriend van hem een som voorgerekend... die het bewijs moest zijn van de enige fout in de rekenkunde. Dus een som die nooit uitkomt. Als het iemand bekend voorkomt, 0800-1121. En dan is het vier minuten over vier. En dat is natuurlijk het moment bij Radio 1 Omroep Max... Dat we disco gaan dansen. In dit geval op Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Lekker, een beetje disco om 4 over 4, Santa Esmeralda 0800 1121. blijft het telefoonnummer waar je terecht kunt met je vragen en antwoorden. En ik was in gesprek met uh, Peter en uh, die had natuurlijk uh, het verhaal over de, over de kakkelakken. met allemaal goede adviezen hoe je, hoe je ze buiten de deur kan uh, houden. En ik, ik hoop van harte dat Marianne een beetje meegeluisterd heeft... en dat ze nu met koffiezakjes, zakken water en cd's op reis gaat naar Gran Canaria. Maar Peter had ook nog een vraag, hè, Peter? Ja, ik, ik had zelfs nog twee antwoorden. Oh, nou kom maar even door dan, want ik heb zoveel vragen nou, openstaan. Het is uh, inderdaad zo dat uh, ja. uh, tegen de menselijkheid kun je niet verstoten. Het is tegen de mensheid. En ik geef die man echt groot gelijk, want ik erger me door groen en geel aan. Het is verstoten tegen de mensheid... Maar helaas wordt dat in het slang en de Nederlandse journalistiek uh, communiqué. Wordt het dan ineens opgepakt en dan heeft iemand ooit een fout gemaakt. En dat is jaren geleden, heeft Veronica zelfs heeft daar een test mee gedaan met het woordje rokerig. Toen hebben ze een week lang het woordje rokerig gebruikt en dat werd naderhand zelfs opgenomen in de dikke vandaar dat wel dat hele woord niet bestond. En dat is heel erg, maar dat gebeurt. En het gebeurt zelfs ja, nu met, uh, in, op de Duitse televisie hoor je het tegen de menselijkheid en je hoort het op de Belgische televisie, beginnen ze het ook wat te zeggen. Ja, ja en ik ja, heb dus de discussie wezen. wel vaker gevoerd, ook over menselijkheid. En ik, de, he, he, ik, heb, en dat... ik heb die vraag zelf al eens een hele tijd geleden gesteld. Nou, oh. Ja. Kijk, ja, ja. Nou ja, het blijft natuurlijk een mooie discussie. En ik vind ook dat soort dingen moeten altijd besproken kunnen worden. Maar ik weet dat ze bij het ANP daar regelmatig uh, discussies ook over hebben. En nou ja, bij, bij ons uh, radiojournaal, hoor, die net Jan En die hebben daar volgens mij ook voorschriften over. Ze is het even aan het checken, misschien dat ze daar straks uh, een toelichting op kan geven. Ja, dat zat toch wel. Ja. Uh, want ja, een beetje duidelijkheid: uh, die tomaten die vind je nog steeds in uh, heel veel zuidelijke landen. ...waar die mannen het wel had, ook ja. bijvoorbeeld in Griekenland, in Italië, in uh, Joegoslavië. En uh, er is, uh, je kunt zelfs bij de superunie informeren waar ze te koop zijn. Of oh. ze zijn nog te koop. En dan vraag je, uh, waar heeft u uh, tomaten in uh, komkommervorm? Nou, het zijn niet, niet komkommervormen, ze zijn een stuk langer dan een normale toma tomaten. Dus ze werden hier vroeger gewoon Italiaanse tomaten genoemd. Ja, die heb, je, die heb je ook gewoon nog bij de supermarkt. Die zijn dan ietsje, ja. die een beetje eivormig, zijn die. Ja, maar je, je, hebt, je hebt ze ook echt zo groot dat ze, dat ze een beetje lijken op de, de, de grootte van een, uh, uh, een uh, courgette. Oh, Oké, okay. wel, ja. Dus die zijn hm. er. Oh. Nou, en, en mijn vraagje. En dat, uh, ja, dat, we leven in een tijd van crisis en ik hoor iedere keer dat uh, uh, mensen mogen niet met telefonisch lastiggevallen worden. Uh, deurwaarders mogen niet meer dan zoveel procent op uh, uh, rekeningen heffen. Maar het wordt allemaal lustig doorgedaan en, en niemand weet eigenlijk wie erachter zit. De, waar kun je dat? Waar kun je dat melden? Daar kun je melden als je uh, tien keer in een week uh, gebeld wordt. of je lid wil worden van de lotto. of egal wat. En dan, dan niet alleen het DAM-Niet-register. Nee, mm. ik, wil, ik wil dat er eens een keer een paal en perk gesteld wordt. dat ze gewoon zeggen van. stop ermee of je gaat betalen. Je bedoelt deurwaders. sancties. Ja. Pardon? Je bedoelt dat ja, er direct... ook straf wordt. Uh... Ja, ja. deurwaarders. toevallig een, een, een kennisje van mij. Uh, zit in de schuldsanering. Die heeft dan ontzettend veel problemen om, om haar uh, dingetjes allemaal te betalen. En dan, dan zie je dat uh, van de uh, ik geloof dat er, er was een vordering bij. Het begon iets met 286 euro. En dat is dan uh, een, een jaar geleden. Ja goed, anders komt er die deur wel erbij. Dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar dan is die vordering ineens een, een veelvoudig van dat bedrag. Dan denk ik van ja, hoe kunnen die mensen in godsvredesnaam... Uh, ...ooit uit de schulden komen. Dat, uh, en, en, en deurwaarders doen dat gewoon. Die, die kijken nog niet eens naar uh, de percentages. Nee, ja, maar, maar even, want wat is nou de vraag die ik moet stellen? De vraag is, er zijn heel veel regeltjes... ...hebben we afgelopen jaar te horen gekregen. Er mag niet meer gebeld worden. Uh, er mag niet meer uh, uh, te veel geteld worden. Uh, pas geleden, een man uit Maastricht... ...die uh, weigerde die uh, zes... Uh, die zes euro administratiekosten voor een boete te betalen. En die hoef je niet te betalen. Nou, ik weet zeker dat als jij morgen een bekeuring krijgt, dat je die zes euro wel moet betalen. Ja. Er zijn regels, maar ze worden niet uitgevoerd. En waar kun je je melden? En niet ombudsman of bel me niet register nee. Waar moet je dat melden en hoe kun je die mensen aanpakken? Want het gaat gewoon lustig door. Ik ben zelf heel zin in het buitenland. Ik zit in, in, uh, in Duitsland en in Griekenland of net onderweg tussen Griekenland en Duitsland en Italië. En dan wordt je s'avonds gewoon lustig gebeld door een of andere priem. die vraagt uh, voor artsen zonder grenzen of uh, een loterij of dat ik mijn provider wil uh, veranderen of noem maar op, je kunt ze gek niet bedenken. Met die huppelteam, die denkt er niet bijna dat iemand in het buitenland, ja ik betaal de roamingkosten, het ja. kost mij iedere keer geld en ja. ik weet nooit wie er, en dat is ook zoiets, uh, ze mogen niet meer anoniem bellen, maar ze bellen anoniem. Sterker nog, bepaalde instanties zoals gemeente of UWV, uh, die ja. bellen ook anoniem. Ja. We, waar kun je dat melden? Jongens, stop er eens mee. Er zijn regels. Wie maakt ze nu? De rechtbank of maken jullie ze zelf? Maar even, want ik let ook niet altijd goed op, maar waar staat dat mensen niet meer anoniem mogen bellen? Dat, dat is toen gezegd geworden, dat, uh, dat anoniem bellen trouwens, sowieso dat, dat bellen op zich... Dat valt onder de Colportage-wet. En dat is in Nederland verboden. En daarna hebben ze gezegd: ze mogen niet meer anoniem bellen. Dat is echt uh, ook in het nieuws geweest. Maar het gebeurt gewoon. En ik heb eens een keer als een meisje gevraagd: ik zei, luister eens, mm. ik heb nu weinig tijd. Maar kun je, wil je mij even jouw nummer geven? Dan bel ik je morgen terug. En je zegt, ik geef mijn nummers niet nee, naar vreemden. Ik zeg, waarom niet? Ik wil niet door vreemden gebeld worden. Ik zeg, ik ook niet. Daar heb ik op <laughs> Ja, ik, het, is echt, het, het, het is echt absurd aan het worden. Er zijn duizenden regels. En we wijzen maar naar, naar, naar Jan en naar alle mannen die, en God en de wereld. Maar er wordt niks opgelost. Dan denk ik van, ja, daar zijn we nou helemaal mee bezig. Maar even, want we, er lopen nu wel drie dingen door elkaar. Want uh, dat deurwaarders dat is, dat is. of of het, is, het zijn wel nee, een beetje het, het verschillende dingen. Om, het gaat er gewoon om, waar moet je naartoe? Als gewoon burger, ik heb het dus niet over uh, politicus of nee, uh, weet ja. ik, wat. Gewoon een burger ja. die, uh, die zich dus stoort en aan bepaalde, uh, ja ik, ik noem het bijna uh, telefonische stalking. Ja. Of andere, of ja, wat, wat ook deurwaarders doen. Het, het gaat er gewoon om waar nou, meld je dat en hoe kun je dat aanhangig maken. Is er in Nederland een instantie buiten de ombudsman of moet je direct naar het Europese Hof? Want heel veel van die regels, die krijgen wij door de Europese Unie opgelegd, maar je bent niet zomaar bij het Europese Hof. Er gaan ook weer zoveel uh, rechtsinstanties tussen. Ik, ik, ik vind het allemaal zo graag in Nederland. Ja. Ik bedoel, je, je begrijpt wat ik bedoel, het gaat niet specifiek om die dingen, maar het gaat erom dat die dingen verboden worden. Ja. dat dat groot in het nieuws komt. En dat het gewoon lustig doorgaat. Oké. Okay. Ik uh, hoop dat er iemand opbelt... die denkt van het komt me bekend voor dit verhaal. En daar heb ik wel een zinnig verhaal bij. 0800 1121. Oké. Okay. En dan doe ik jou de groeten met de zachte g. Oké. Okay. <laughs> Dag Peter. <laughs> Dag mij. 0800 1121. Dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen. Hans Peperkamp, goeienacht. Ja, goedenacht. Ik dacht gelukkig huh? eens even bedden. Ja. Het gaat over die kakelakken. Ja. Dat ik even aanvullen. Wij komen in het verleden regelmatig in de eilanden Ja. Dat is van Lomas. En uh, er werd elke keer gezegd tegen ons: uh, Zeg dat je geen eten zwaar kruimeltjes op te voeren. Of, uh, nou ja, uh, gaan we door CHEM, uh, uh, Al die zoetigheden dan voorkom je geen, toch dat er geen kakkelakken komen. Die komen op zoetigheid af. Ja. Kakkelakken kunnen wel vliegen, want je hebt enorm veel uh, zwerfkatten in de uh, eilanden. Wordt ook voor gewaarsgoed, uh, gaat niet voederen. Want uh, zo'n dit is gedaan, gesteriliseerd. Maar dus wacht even, even Hans, kakkelakken kunnen wel vliegen, want je hebt veel zwerfkatten. Ja. ja, dat kunnen wel vliegen. En ze vliegen ook heel hoog. Maar je hebt een een hortaalsmiddellas van als je uh, wat met het programma rond En je moet gewoon zorgen dat je geen etensresten aflaten. Dus je uh, je kamer zo schoon mogelijk. En anders komen ze daarop af. Maar ze kunnen wel vliegen. Maar het is wel zo dat er dan veel zwerfkatten zijn. Ja, nee, dat had je al verteld. Je ja. Ja. Nee, dus maar ze, maar kunnen, je kunnen, ze kunnen inderdaad wel vliegen. Nou ja, dat is slecht nieuws voor Marianne. En uh, uh, dat betekent dat ze een beetje uit moet kijken tijdens, uh, tijdens haar vakantie. Uh, Koen, goeienacht. Hallo, Astrid. Hi. Ik, heb, ik kan wat zeggen over dat filmpje van die tomaten. Dat heb ik zelf ook gezien. Oh, kijk. En, en dat was een, een Nederlandse kweker. Ik weet niet of hij de enige was die daaraan is begonnen. Uh, en de laatste spreker die het over, over die tomaten had. Die heeft gelijk. In Zuid-Europese landen hebben ze het nog wel. Maar uh, het is hier een grote flop geworden. Want wat blijkt namelijk achteraf? Dat. Die manipulering van die, uh, die tomatengroei, die had als nadeel dat er maar heel weinig smaak aan zat. Oh, ja. Die smaak, uh, want daar, daar de Nederlandse tomatencultuur, de kwekerijen, die hebben grote problemen gehad, omdat de tomaten van vroeger, uh, een paar, aantal jaren geleden, ging de smaak achteruit. En toen werd de, de, uh, de hoe noem je dat, de... ...het verkopen naar Duitsland, wat een geweldige afnemer is van Nederlandse tomaten... Ja. Die, werd, uh, ...die werd toen geboorkot omdat de smaken die moesten weer bijkomen. En sindsdien, <laughs> ja, sindsdien zijn de trostomaten ook weer een beetje uh, uh, uh, ja, beter geworden in smaak. En oh. daar ligt het aan. Maar die, die, die, die lange tomaat die heeft wel bestaan. En die was ongeveer inderdaad zo groot als een courgette. En die, daar zat ook wat meer vlees in. Maar nauwelijks smaak. En dat is de reden, denk ik. Want dat weet ik wel. Maar ik denk dat het de reden is waarom het hier in ieder geval niet is doorgegaan. Maar de, Want jij herkent ook dat filmpje. Ik, het stomme is, ik zie het zo voor me. Ja, ik, ik zie het filmpje er, er een nog voor me. Er is toen een kweker op de televisie geweest met met een soort interviewtje. Die had voor het eerst uh, uh, had hij een, uh, een, een lange tomaat. Uh, had, hij, had hij gefabriceerd? Ja, dat uh, dat dat kan hè, want je kunt ma uh, planten natuurlijk manipuleren. Als je, als je het hebt tegenwoordig over genetische manipulatie ja. van planten. Zoals aardappels die ze resistent willen maken tegen allerlei soorten ziektes. Ja, ze doen dat natuurlijk erover... allerlei onderzoeken en ontdekkingen. Maar er is dus gewoon. Dat is gebeurd ergens in de jaren tachtig. En daar is ooit een reportage over op televisie ja, geweest. Dat en komt. dat weten ja. jij, ik en Rin. weten dat gewoon nog. Ja. Ja, ja, dat klopt. Ja, nou, dat maakt me mijn indruk. Ik vond dat heel handig. Ja, ja, ik, nou ja ik weet het ook nog. Heel ik dacht, dat kun je allemaal dezelfde maat. schijfjes van maken, inderdaad. Ja. ja. En Goh. heb ik nog één vraag. De, ja. de menselijkheid, hè? Ja. dat is toch een gedragsvorm, dat is toch een eigenschap. En de mensheid, daar bedoelen we de mensen mee. Mm, ja, het is zo grappig. Ik krijg er net een mailtje over van uh, Victor. Die schrijft, ik heb antwoord op de vragen. Huh? Het gaat om twee verschillende vertalingen... die beide in Nederland en België gebruikt worden. Misdaden tegen de mensheid gaat over ernstige misdaden... die de hele internationale gemeenschap aangaan. Terwijl ja, misdaden tegen de menselijkheid... gaan over een uh, ernstige oh. aantasting van de menselijke waardigheid. Het zijn twee ja. verschillende. En dit herinner ik ja. me ook nog. Dat dat destijds de uitkomst was van die discussie. Ja. En daar zit het verschil in. Ja. Maar dat dus ze de mensheid gaan schrappen er... uit het woordenboek. En aan, ja. Ja, ik mis herinneren. wel vaker iets. Maar dat heb ik niet meegekregen. Die memo moet ik, toch komen. ik denk dat daar het misverstand in komt. Dat uh, misdaden tegen de menselijkheid. Dat, uh, ja, dat, dat, dat er misschien een beetje uh, tegenstrijdig tegen kan zijn. ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik denk dat je het daarin moet zoeken. Ja, ja ik, ik denk toch dat in de vorm waarin het regelmatig wordt gebruikt... dat er toch ja. ook regelmatig voor de verkeerde vorm wordt ge ja, gekozen. Ja, ja, dus dat, dat het allebei wel kan is. voorkomen. Ja. Maar dat ja. is, uh, ja, het is net, net als uh, met um, uh, de fanclubdag van uh, Persische Katten... wordt georganiseerd op uh, 29 april... Dan denk ik altijd, nee, de fanclubdag van Persische katten wordt niet georganiseerd op 29 april. Hij wordt georganiseerd waarschijnlijk op 16 april als de mensen van de fanclub bij elkaar komen om te bespreken wat ze gaan doen. En hij vindt plaats op 29 april. Toch? Ja, absoluut. Nou, dat dat ja. ook even duidelijk is. Ja, ja. ja. en ik heb nog een, een heel klein nabrandertje... wat ik ook een, een aardig woordje vind. En zo gaat dat met, met, uh, met de taal. Uh, het heeft zich tig keren voorgedaan. Ja, ja. Dat, maar ja, ja. Ja, wat bedoel je nou met tig? We ja. weten allemaal dat het hoeveel is. En het, en het, en het begint na, na, bij het getal 20. Want het is t i g En daar ja. begint het. Ja, maar vind je tech vind je dat storend? Nee, ik vind het niet storend. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ja, het is best leuk. Het, het is ook best handig, want iedereen begrijpt het wel. Ja, maar... gewoon, het komt gewoon het is een dingetje dingetje tegen voor. Ja, maar het is eigenlijk een lui woord, want ze zeggen ja. nou eens hoeveel keer. We het hebben voor? het gewoon dat niet gecheckt, maar het is tegen. keer. Ja. Ja, precies. Nou ja. Nou ja, goed. Mensheid. Ik vind het een leuke uitzending. Mensen... Oh, gelukkig. Nou ja, daar doen we het allemaal voor. Jij bedankt hè, voor je bijdrage. Ja, Oké, okay, tot kijk. Doe, nacht. Bellen met vragen en antwoorden kan nog gewoon tot 6 uur 0800 1121. Billy Joel. En you're only human. 0800-1121. Hans van Omdoek. Hallo. Hallo. Oh ja, ik ga even zitten. Ik sliep al bijna weer. Ja, ik roep gewoon dan heel hard, hoor. Als je nou gisteren uh, de uitzending had gehad... Ja. had je zo'n tomaat bij me kunnen halen. Wat kunnen halen? Een tomaat? Had je hem nog liggen? Uh, die heette Sherry Nee. Die heette Sherry met CH? Nee. En die ik heb een e-mail naar je toegestuurd, ze had een plaatje bij. Ja, maar Hans, een sherry tomaat, dat is zo'n klein rondje, zo'n bolletje, zo'n knikkertje. Ja, sherry tomaat, die al sinds 1800. <laughs> en die, hebben, die zijn, nou, even kijken, het, 10, 12 centimeter. Echt waar hoor. Ja, ik ben aan het zoeken naar dat mailtje. Ik hem weer, uh, Hans. Een uur geleden half uur geleden. Een uur, ja, lange tomaat heet het mailtje ook. Toepasselijk. Nou, maar een sherry tomaat, dat zijn van die kleine knikker tomaatjes. Nou, kijk over het paardje. Klik maar. Oh ja, maar dit zijn, kleine, dit zijn nee. kleintjes. Ja, maar ze zijn ook groter. Ja, maar dan heten ze geen sherry tomaat. Ja, het heet echt sherry tomaat, want die koop ik hier bij een enorme grote biologische supermarkt. Ja. En die ze maken prima. Ja, maar die, dan doet ze. Nou goed, ik Is geloof er echt... niks van. Nou, dat geloof ik niet. Ik doe nu een bouwte uitspraak, ik weet het. <laughs> ja. Maar ja, goed. Het is echt zo. Uh, trouwens, een tomaat moet je nooit koken. Een tomaat moet je ook niet koud eten, maar ongeveer bij 30, 40 graden temperatuur. Ja. Dan komt er een stof vrij die waanzinnig gezond is. Oh. Uh, een MRI. Ja. ja. Die maken ze niet, omdat de jongen er misschien al één of twee of drie, drie gehad heeft. Je uh, krijgt namelijk radioactieve straling in je lijf. Oh. En dat kan op de duur problemen geven. Oh, dat moet natuurlijk niet. Jij ja, had er alleen gehad, inderdaad. Ja, en ze zijn er toch heel voorzichtig mee, vooral met kinderen. Ja, ja ik begreep vanaf. ook ergens dat een MRI-scan helemaal niet uh, zo handig is... als je op je hoofd bent gevallen, dat je dan beter een CT-scan kunt krijgen. Nou, dat weet ik niet, maar ik weet alleen... Ja. het is allemaal radioactief wat je in je lijf krijgt. En dat is niet gezond. Dus dan denken ze waarschijnlijk als het niet heel hoog nodig is... dan doen we het nu even niet. Ja. Maar goed, dat weten we niet, want we weten dus ja, niet uh, wat er medisch uh, speelt met het jongetje. Ja. Motregen, dat, uh, dat is een woordspeling die zo genoemd is, omdat de druppeltjes zijn zo groot als een kleine mot, 0,3 tot 0,5 mm. En daar komt gewoon de naam motregen en motsneeuw vandaan. Oh. Maar je hebt, we hebben nu ook bijvoorbeeld als het uh, vriest en het sneeuwt. Dan zie je nooit grote vlokken, dan zie je ook motsneeuw. Motsneeuw? Mot heb jij sneeuw gezien terwijl het 10 graden voor? Nou oh ja, nee. Dat is, dan zie je sneeuw, net als regendroppertjes, motsneeuw. Oh. En dat, is een, uh, dat hebben ze gewoon zo genoemd. Oh. Omdat het ongeveer de grootte van een mot heeft die 0,3, 0,4, 0,5 millimeter is. Nou, geen uh, rare benaming. Ja, wel grappig. Uh, had je nog iets even kijken? Wat was het ook weer? Poep, poep, poep, poep. Nou, ik heb je drie mailtjes gestuurd. Ja, dan nou ga ik ze erbij pakken ook. Kijk maar. Ondanks de galm. Um... De kakkenlakken. Ja, de, de helft kan ongeveer vliegen. <laughs> dus het ja, is te hopen dat ze de goede helft in de kamer ja, heeft. heb is bijgezegd omdat het vochtig is, maar het is juist andersom omdat het droog oh. is. Oh, oké. Okay. Want als je in Spanje bent, en het is 30 graden... Ja. Dan transfereer je niet veel lucht. Als het hier 30 graden is, dan je een ongeluk. Ah. Omdat het hier vochtig is en uh, is in de zuidelijke landen is het een veel drogere lucht. Okay. Maar de helft van de ook kan vliegen. Maar Hans, je hebt die hele grote tomaten op zitten eten. Ja, ik had er een aantal. Heb je de aantal uh, grote tomaten op zitten ik eten? Ik eet uh, elke avond hier 5 groentes dus op een loeigood bord. Oh. Ik gooi alles in één pan en daarna de, de moet een kwartier, de aardappels een kwartier, de uh, pompoen uh, acht minuten, de spruitjes tien minuten. Dan gooi ik ze er zo één voor één in en daarna vis ik ze er weer één voor één uit. Ik leg alles naast elkaar. Altijd uh, dunne appelmoes erbij en oh. altijd winterpeen erbij. Dat is voor de stoelgang, werkt super dan. Oh. Ik neem nooit zout en als je dat drie maanden volhoudt, dan weet je niet met je proef, maakt alles tien keer lekkerder. Oh. Het klinkt een beetje neurotisch, alles zo precies op volgorde, maar ik heb wel honden Nee, maar, kijk, anders moet je alles apart koken. Ja, daar zit wel wat in. Dus ik gooi het gewoon in één pan en ik weet hoe lang het moet koken. Ja, project. Dus dat is niet zo moeilijk. En als je niet zo lang koopt, mag het ook niet uit. Nee, er zit wat in. Dank, dus... Dankjewel, Hans. Als ik nog eens een, een hele grote heb, dan een belletje je wel als je weg gaat... En dan kan je hem ophalen hier, want je redt toch hier langs. Het klinkt heel raar, maar ik kan nu al niet wachten. Dankjewel. Oké. Okay, ja. Dag Hans. 0800 1121. Ilse, goeienacht. Ja, goeienacht. Hi. Ik heb nog een hele kleine toevoeging en antwoord ja. op het woordje. Het vond ik wel grappig dat de uh, motregen. Ja. En dat die meneer dan naar motten dacht. Dat ja. vond ik wel heel grappig. Ja. Maar. Ik denk dat we beter kunnen denken aan het woord moot. En mootjes. Dus stukjes van regendruppels. Oh. En, en, en dat is dus die fijne regen, die sproeiregen. Maar zit je dit nu bij elkaar te verzinnen? Zo van, dat zou het wel eens kunnen zijn? Of is dit, nee, uh... ik heb het al... Uh, ik heb heel vroeger heb ik ook Nederlands geleerd. Want het is niet mijn moedertaal. Oh. Maar uh, dan hebben ze mij dat verteld. Maar wat is je moedertaal dan, Ilse? Oh, Zwitsers, dat is geen taal, toch? Nee, dat is heel ziekte. Dus iemand heeft jou ooit uit moeten leggen... nee, motregen, nee, dan komen er niet van die vlindertjes naar beneden. Nee, dat zijn van die stukjes, truppels. Ja, dat klinkt heel logisch inderdaad. Ja, zo is het mij verteld. Ja, ja, Ik vond het wel grappig eigenlijk. Nou, ik vind het een prachtige verklaring. Dank je wel, Ilse. Graag gedaan. Goeienacht. En, en, uh, nog veel plezier. Dank je wel. Dag. Dag. 0801121. Um, hallo, met wie? Met mij. Ha? Hi, mij. Nee, Herman. Dag. Hoi, ja, ik ja. weet niet, maar het geluid in één keer viel in één keer stuk weg bij jullie. Oh, ik denk dat ik gewoon even stil was, dat zijn mensen niet gewend. Wat, oh. wat kan ik voor je doen? Oh, ja, maar jij bent meer dan groot, is hoor, niet? ja. Ja, zie je wel van televisie. Ja, ja, ik doe altijd koffie, Max, overdag. En dan s'nachts, ja, uh, zuster. Ik, ik heb een tijdje geleden een leuk stukje gezien daar, bij Max. Ja, dat doen we niet onaardig, hè? Eh, het begint heel goed te lopen. Ja, nou, het dat heeft was, even geduurd. Uh, het, we moesten even opstarten, maar het gaat nu goed. Dat was het verhaal over twee sporters. Allebei uh, gehandicapt. En dat vond ik prachtig. Ja, dat was mooi. Ja. Ja. Maar ik wil over iets anders. Ik wil ja. over. Um, uh, die man die uh, ongeveer drie beurten geleden heeft gebeld... over dat uh, massaal spammen via ja. telefoon. Ja. Dat klopt inderdaad. En ik snap dat ook niet. Want onlangs is er nog door Nelius met Kroes... een boete uitgedeeld aan een hele hoop bedrijven die dat deden. En dan zou je toch denken dat ze ervan geweerd hebben. Maar ze gaan gewoon ja. vrolijk door. Ja, maar goed. Maar uh, uh, Peter, die daarover belde... die wil Peter. graag weten waar hij het kan melden ja. als er toch nog... Uh... Nou. Nou is het geval dat ik me dus 24 uur per dag zo wat bezig hou op het internet en met media. En uh, ja, ontzettend veel mensen kennen zo. En ik heb zelf ook uh, een website en ik doe gewoon eigenlijk alles wat is dus gewoon, uh, ja, dit soort dingen dus ook. Dat komt dus allemaal op de website terecht. En dat heb ik al eigenlijk eerlijk geschreven. En dan kan die gewoon op reageren. Ja. En dat wordt echt wel gehoor aan gegeven. Je moet natuurlijk reageren, zodat mensen weten dat het Vaker ik kan natuurlijk niet bij de mensen thuis gaan kijken. Nee, maar waar moet je dit melden? Oh, uh, megasupernieuws.nl. Mega-supernieuws. <laughs> ja, en, en wat gebeurt er dan als ik bij meld? Ja, dan zie je gewoon echt alle actuele gebeurtenissen uh, in Nederland. Uh, echt alles. Maar dan meld ik dus dat ik gebeld word door. Um... Ja, je hoeft, geen, je, je hoeft helemaal uh, geen tv-gegevens of zo te geven. Gewoon alleen maar uh, uh, je verhaal vertellen. En gewoon uh, doorklikken. Uh, door je mag iedere e-mailadres die je wil, dat maakt maar niks uit. Nou, altijd handig. Ja, nee, ik maar wat schiet, ik er mee in... wat, wat schiet ik ermee op, Herman? man? Wat zegt ze? Wat schiet ik ermee op? Daar schiet je mee op, nou, met naamsbekendheid uh, voor de persoon die er problemen mee krijgt en dan wordt het gewoon onderzocht. Want uh, wij doen dat rechtstreeks op Twitter ook plaatsen. Ja. En uh, ja, ik heb net in mijn Twitterlijstje staan en dan geef ik gewoon door. Van kijkers, dus, uh, het gebeurt vaker dan dat je weer denkt. En zo wordt er weer uh, uh, naar gehandeld. Ja. Kijk, als, als je denkt dat het probleem is opgelost en je gaat naar het volgende probleem, en het blijkt dus dat het volgende probleem niet is opgelost, dan zul je dat moeten constateren en moeten doorgeven. Ja. Dus als mensen gewoon dus op een gegeven moment uh, hun stem laten horen, wat je makkelijk kan doen op internet. Ja, dat kan op internet. Met je natuurlijk uh, begrijpt waar je hoort te zijn. Want, ja. mega super nieuws. Mega super nieuws, inderdaad. Ja. Maar, kijk. En als mensen dus gewoon massaal dus klaken over een bepaald onderwerp. dan komt dat gewoon ook in de media terecht. en dan krijgt het ook media aandacht. en dan krijgt het ook aandacht van de politiek. En dat gaat op Twitter heel snel. Want we hebben een lijstje van, ik weet niet, 150 man, 100, 120 man. die allemaal in de politiek bezig zijn. en ook NOS-journalisten, noem maar op. Dus het wordt direct opgenomen en opgepakt. Ja. En als er maar gewoon veel mensen inderdaad daar een over indienen, dan is het gewoon uh, een, duidelijk, uh, een duidelijk verhaal dat het gewoon nog steeds speelt. En het is mijzelf ook overkomen: dat ze na acht uur bellen. zit je gezellig naar meer dus te kijken, op de week word je lastig gevallen door anonieme bellen van Dat de is verschrikkelijk, dat kan ik me voorstellen je okay. Ja, dan kan. Ik heb helemaal in jullie verhaal. En dan een keer word ik lastig gevallen. van. ja, met de Lotto. om 8 uur s avonds. Ja, stel je voor. Dat ik denk, heb ik wel gewonnen. Ik heb nooit gespeeld. Maar dan denk ik voortaan onmiddellijk. ik ga naar Mega Supernieuws. ik ga het melden. en dan komt Nelly Smit-Kroes onmiddellijk in actie. Ja, als hij daar naartoe zou gaan. en hij drukt uh, gewoon. in het woordje. bij zoeken anoniem. dan zie je daar gewoon staan. Lotto maar zal via telefoon. Dat was al geplaatst op 1-2. Dus het was al. Uh, mijn hele tijd aan de gang, want ik heb het van veel mensen gehoord. Ja. Nou, als er niemand daar... Eh, Melding van, van mij. heeft. Ja. Nee, we vervallen een beetje in Dank herhaling. Dankjewel, Herman. Oké. Okay. Dag, dag. Ja, en nog heel veel succes. Oh, dankjewel. Oké. Okay. Tot ziens bij uh, Max, hè? Ja, zeker. Dag. 0800-1121. Okay. Dat is het uh, nummer dat je kunt bellen als je meer naar Goosners wilt spreken. Uh, ik krijg ondertussen een mailtje van uh, Marjan, onze nieuwslezeres, aan wie we zo uh, tussen de uitzending door even gevraagd hebben of zij wil checken bij de NOS... wat daar nu gebruikelijk is, mensheid of menselijkheid. En zij schrijft het verhaal dat er inderdaad discussie over geweest is... maar dat er uiteindelijk bij de NOS gekozen is om consequent misdaden tegen de menselijkheid te gebruiken en niet tegen de mensheid. En zij legt daarbij uit... een verdachte pleegt geen misdaad waarbij de gehele mensheid slachtoffer is. De verdachte doet door zijn daad afbreuk... aan het algemene gevoel dat wij hebben van hoe een mens moet zijn. En door de daad van een eenling wordt de mensheid een stukje minder menselijkheid. Dat is een prachtige uitleg van Marian in ieder geval. 0800-1121, dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. En eens even kijken, Adiel Ja, goedenavond, uh, dag zuster. Dag. Ja, ik uh, wilde even reageren op de, die mevrouw over de kakkelakken. Ja. nou Ik uh, ben in het verleden vaak in Marokko op vakantie geweest. Mm -hmm. En daar hebben ze ook... Ze komen vaak voor op vochtige plekken in de keuken. Zoals uh, achter de koelkast. En uh, bij het gasfornuis. Ja. En als, nou, dat zijn dus plekken waar ze vaak komen. En daar kan je, zeg maar, uh, spul voor kopen. Ja. En als je dat een beetje inspuit, dan, ja. uh, dan komen ze niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en ik wilde ook graag uh, reageren op die. Uh, even kijken, het was. Meneer Claudio, die had het over. Uh, of de wordt vervangen door het? Ja. Nou, zoals jou al eigenlijk al antwoord uh, gaf, het is gewoon een rapper die dat, uh, die dat heeft uh, gebruikt in zijn rap. Mm -hmm. En ik denk niet dat ze dat woordje gaan, gaan uh, veranderen. Want anders zou je alle wetboeken, strafboeken, et cetera... Oh, wat, uh, wat een toestand wordt dat, ja. Ja, dus ik bedoel, dat is een beetje voor de hand liggend. Ja. En die, die meneer van die wiskunde, ik denk, of met het rekensommetje, ja. ik denk dat, uh, dat dat niet zou kunnen. Want anders zouden misschien computers ook op de hol slaan als ze uh, als fouten worden ja, gemaakt. Ja. Nee, maar ik weet wel, er is zo'n soort trucje. Kijk, je hebt bijvoorbeeld ook, uh, uh, stel Adil, jij bent de buschauffeur. En dan komt er zo'n uh, rekensom van uh, bij de eerste halte, je rijdt met de lege bus weg, bij de eerste halte stappen er twee mensen in. Ja. Ja? Ik, ik, ik weet denk ik waar je naartoe gaat, maar dat is meer uh, het psychologische ervan, toch? Want ja. ik heb een op een National Geo Geo Geographic Channel gezien. Ja. Dan leest iemand een zin op en er zitten, zit zeg maar, ik zeg maar wat, er zitten bijvoorbeeld 14 letteren... 14 ennen in. Ja. Terwijl het er 15 zijn. Ja, precies. Ja, ja, maar zoiets zou het denk ik zijn. Dat denk ik ook, ja. Ja, dat je. Uh, dat je. ogen. wel waarnemen, maar die hersens niet. of andersom. Dan nee, precies. Okay. Nou ja, zit, dat denk ik. Dat er ergens zo'n blind vlekje zit. Alleen ja. welke rekensom die bedoelt, dat weet ik niet. Maar er is vast ja. wel iemand die dat wel weet. Ja. En over die. Jat uh, uh, Ja. Als je 13 vakjes hebt. Ja. En uh, de eerste JT is 50 punten en elke andere JT daarna is 100 punten. Ja. Dan kom je volgens mij op 1250. Zou je kunnen zeggen, maar de uitleg die gegeven werd daarover, die klonk heel plausibel. Okay. Geen idee meer hoe die ging, maar dat kunnen mensen terugluisteren binnenkort op nachtzuster.net. Ja. Dankjewel Adiel. Oké, okay, graag gedaan. Tot ziens hè. Dag. Doei doei. Kasper. Goedemorgen hey, goedemorgen Astrid. Stel, jij bent de buschauffeur. Ja. Je rijdt met de lege bus weg. Ja. Bij de eerste halte stappen twee mensen in. Ja. Bij de tweede halte stappen twee mensen uit, maar vier mensen in. Ja. Bij de derde halte stapt één iemand uit, maar drie mensen in. Ja. Ja. Bij de vierde halte... Stappen drie mensen in en vier mensen uit. Ja. Bij de vijfde halte stappen er twee mensen uit en niemand in. Ja. Hoe heet de buschauffeur? Uh, dat is Kasper. Goed zo. Ik ben de buschauffeur. Ja, kende jij hem ja. al of zit je gewoon heel nee, goed op ik te letten? Hem niet. Ik oh, dat heb ik nog hem nooit meegemaakt. Iedereen trapt nee. er altijd in. Wat knap. Ik ik kende hem niet, maar ja, is gewoon een kwestie van even logisch nadenken. Een hele hoop mensen gaan zich uh, uh, oriënteren op het rekenen. En Want je had het ook anders kunnen zeggen, hoeveel mensen zitten er nog in de bus? Ja. Nou, dat zeggen een hele hoop mensen, van zes uh, mensen zitten er nog in de bus. Nee, ja. want de chauffeur zit er ook in, dus dat zijn de zeven. Oei, die moet ik onthouden. Ja! Want daar zat ik eigenlijk op de avond. dat je dat zou vragen. <laughs> nou, ik vind het wel knap dat je eraan denkt. Want de meeste mensen zitten zo te rekenen dat ze dat zinnetje, stel jij bent de buschauffeur, weer vergeten zijn. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. inderdaad. Nou, maar hebben we dat toch maar lekker. weer mooi meegemaakt. Ja, waar belde je eigenlijk over, Kasper? Nou, ik heb uh, één antwoord. Ah. En ik heb nog iets, want ik ben al twee weken bezig om, uh, om uh, ertussen te komen, maar... Ja. Ik, ik heb ook nog een oud iets, maar dat, dat doen we straks wel. Jij maar waar hebt, ga je mee uh, afsluiten? Want dan kan ik vast. Een, ik speel wel vast uh, deze aflevering. Kan jij, kan jij je nog herinneren dat we een tijd lang een, een, een vraag hebben gehad... van waarom heeft een auto een uitlaat? Ja, oh, dat was jij. Ja, nee, dat was ik niet. Ik had oh. de vraag niet gesteld. Maar mm -hmm. ik had gezegd van ja, maar waarom heeft een elektrische auto dan een uitlaat? Ja. En toen is er uh, uh, weer iemand geweest die zegt van een elektrische auto heeft geen uitlaat. Nou, ik heb een, een 100% elektrische auto ja. zonder brandstof. Oh. En die heeft wel degelijk een uitlaat. En ik ben bij een garage geweest, want ik heb niet de juiste antwoord gehad toen op van waarom heeft een auto een uitlaat. Nee. En die heeft mij helemaal uitgelegd waarom een auto een uitlaat heeft. Ten eerste om het geluid te dempen. Ja. Want als je geen uh, uitlaat of als je uitlaat lek is... Dan maakt hij een gigantische herrie. Ja. De tweede uh, is het om de CO2 die de auto uitstoot uh, te zuiveren en te filteren. Ja. Zodat het uh, ja, schoner tussen aanhoudt in het milieu terecht komt. Ja. En het derde uh, waarom een auto een uitlaat uh, heeft is dat omdat dat te maken heeft met de compressiedruk die hij kwijt moet. Ja. Dus, maar goed, maar daar inderdaad... eindigen we straks mee. Da, ja, nou, da, daar zijn we al klaar mee. Daar ja. zijn we al klaar mee inderdaad. Ik moet even dan, weten waar dan, we meest ga, mee gaan eindigen, eindigen straks. Dan eindigen we gewoon met uh, het verschil tussen hondenvoer en kattenvoer. Oh, dat is leuk, want er zijn heel veel plaatjes met honden en katten. Hmm. Het verschil tussen kattenvoer en hondenvoer. Hmm. Wat is het verschil dan? Nou, het, het, het verschil is, een kat heeft een uh, andere spijsvertering uh, dan een hond. En is, uh, het uh, kattenvoer is vezelrijker dan het hondenvoer. Want een hond mag ook nooit kattenvoer eten. En katten of, uh, hondenvoer wordt verwerkt uh, van... Uh, ja, uh, uh, Hoe moet ik het zeggen? Ja... Uh, je ziet wel eens die vrachtwagens rijden die die dode dieren ophaalt bij die, uh, bij die boeren en, uh, yeah. en, en bij dierenatsen en dergelijke dingen. Nou, dat vlees mag niet verwerkt worden voor de menselijke consumptie, maar dat wordt wel verwerkt, uh, hetzij in uh, hondenvoer of hetzij in de cosmetica-industrie. Oh ja... Yeah. Want uh, make-up en dergelijke dingen wordt uh, in principe van uh, overleden dieren gemaakt. Ja, precies. Dat wil ik allemaal niet weten, maar dat wel Nee, waar, ja. dat bedoel ik. Ja. Maar dat is, dus, dat is dus het verschil. Als een hond bij wijze van spreken kattenvoer gaat eten, dan uh, raakt hij altijd aan het diarree. Oh, dat is ook leuk om te weten. En dat, is, en dat is omdat een, een kat heeft een hele andere spijsvertering heeft dan, dan een hond. Ja, dat zei je. Je Gaan we daar nou uit. mee eindigen? Of ga, komt er dan... Nou ja, of jij moet uh, weer uh, raad wat ik rijd uh, wil doen. Oh ja, maar dan moet je eerst even zeggen wat je rijdt, want dan kan ik een vast een plaat uitzoeken. <laughs> een vrachtwagen. Oh ja, maar er zit wat in. Kun je het eten? Uh, nee, je kan het niet eten. Heb jij het thuis? Ik heb het thuis. Eén uh, of meerdere. Eh, uh, meerdere, want mijn kinderen en mijn vrouw hebben het ook. Oh, het was niet de computer weer, hè? Nee. Nee. Uh, en bewaren jullie het in de badkamer? Eh, uh, kan. <laughs> Hoeft niet. Ik haat het antwoord kan, want dan kun je dus helemaal niks mee. Oké, okay. en jouw kinderen, bewaren die het in hun eigen kamer? Kan ook. Maar doen ze het? Eh, uh, ja, vaak wel. Oh ja. Uh, de, um, uh, is het kleding? Nee, het is geen kleding. Nee, want je kunt het ook in de badkamer bewaren. Wat kun je nou in de badkamer bewaren? Niet zoveel, toch? Um, hmm. uh, is het gemaakt van hout? Nee. Is het gemaakt van ijzer? Nee. Is het gemaakt van plastic? Uh, zou mogelijk kunnen wezen zou mogelijk eventueel het geval kunnen zijn dat het van plastic. dan heb je de goedkope kwaliteit. ja, maar als je het niet van plastic hebt, dan heb je het van, uh, dan is het van keramiek of porselein of nee, van... nee, nee, oh. nee, nee, nee. dan nee. is het natuurlijk van, als het niet van plastic is en het is niet van ijzer en niet van hout, dan is het waarschijnlijk, um, ja. De meeste mensen nemen het ook mee op vakantie. Oh, is het tandenborstel? Nee, die is altijd van plastic. Nee, het is geen tandenborstel. Is het een pot pindakaas? Nee, ook niet. die reed ik niet op mijn slaapkamer in ieder geval. Nou, ik ken mensen. Is het... Ja, wat neem je nou mee op vakantie? Je haarborstel en als en Nee, Je moet meer... Je moet meer in het zwembad denken. Is de luchtbed? Is de zwembroek? Nee, ook geen zwembroek. Oh, je moet meer richting zwembad handdoeken? Nee, ook niet. Eh? Um... Richting zwembad denken en het is geen ha handdoek en ook geen zwembroek en het is ook geen. Um... Mensen gebruiken het ook veel als, als je bijvoorbeeld op een camping uh, zit. WC je... rollen? Nee, nee, oh. ook niet. En je, maakt, en je maakt veel gebruik van een gezamenlijke douche. Slippers? Ja, slippers, maar ja, je hebt verschillende slippers natuurlijk. Teenslippers. Nee. Andere slippers. Nee, je hebt het woord al genoemd. Waar bewaren ik het nou? Slaapkamerslippers, doucheslippers, ja. badkamerslippers. <laughs> Badslippers. Badslippers, alle slippers but, thuis op badslippers. Badslippers. Ja, maar <laughs> jij hebt een vrachtwagen vol badslippers. Vol met badslippers ja, ongeveer 200.000 stuks. 200.000, maar lieve Kasper. Ja. Het is 24 februari. Ja. <laughs> waar gaan ze heen die badslippers? Die uh, breng ik nu naar, de, naar Schiphol toe. En waar gaan ze dan heen? Dan waar ze naartoe gaan, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze voor uh, bestemd zijn voor de luchtvracht van Singapore Airlines. En worden die in dus... Nederland gemaakt dan? Of komen ze nee, ergens anders van? Nee, die dan heb ik dan? in Engeland opgehaald. Jeetje, Mina. Wat een reis voor badslippers. Ja, ja. Het mag wat kosten tegenwoordig, hè. Maar jij moet toch ook in die vrachtwagen zitten en denken van... Dit, is gewoon, dit zijn gewoon twee dagen in mijn leven die opgaan aan badslippers. Ja, ach ja. Het is, het is mijn hobby. en het is, uh, Rijden is mijn hobby en ik heb er mijn werk van gemaakt. ja. Waarom ook niet? Nee, daarom. Dus, uh, maar de vraag ik... is nu, is er ook een plaat over badslippers? Eh, uh, hoe? Nee. Ja, vast wel. Er zal vast wel iemand een, een plaat verzonnen hebben... wat in ieder geval uh, te maken heeft met badslippers. Oeh, lastig. Of je doet iets met de camping, kan ook. Op de camping? Ja, bijvoorbeeld. Nou, ik weet niet of ik die wel in de computer heb staan op 24. <laughs> die wisten ze in de winter, hè? Want dat is een typische zomerplaat. Ja, ja, ja, ja. Dus die, uh, die, gaat, dan, uh, die gaat dan in een koffer op de kast totdat het weer uh, lent is. En dan zetten ze hem er weer in. En dan zetten ze hem er weer in, ja. ja. Ja, en dat is net als met Last Christmas van Wem. Die hebben ze gisteren ook in een koffer gedaan en die ligt nu ook... Wacht, maar ik zie iemand vanaf de kast. Even... Heb je hem? We hebben hem, Kasper. Nou, kijk. Er staat nou, iemand we... op de kast, die gaat hem nu aanzetten. Daar gaan we nou naar luisteren. <laughs> Dankjewel. Hé, hey, fijne uitzending nog. Dank je, doeg. doeg. Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor? Jammer meneer Beljo. Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in? Nou, reusje. Elk jaar dan gaan we. Weer. Met z'n allen gezellig naar de camping. En wikkelt op mijn strot aan. Hou je smoel, hou je smoel. Hou dan toch eens je grote smoel. Alle dagen regen, ik kan er niet meer tegen. Wat zit ik hier nou toch te doen? Doe mee met klaverjassen. en al mijn geld verbrassen. Het kost me klauwen vol. Haasje op het strand. de Kampi. Laat me nou toch eens alleen. Op de camping? Al die cirkels overheen. Op de camping? Ik wil naar Haasje, nu nu meteen. Op de Een beetje rustig af en probeer hier nog bezig te slapen, weet je. Om half twee spinners. een fatsoenlijk mens zoals ik slaap s'nachts. Oh nee, toen liep de halve camping nog te lallen en te schreeuwen in de polonaise. En er heb ik er ook nog eentje tegen mijn tentastas. Nee, rook graapt hem! Groooooo! Goeie, nacht, goeie nacht. Op de, camp, op, de, op de camping van oma Henk. Die inmiddels getrouwd is met tante Ingrid. 0800 1121. Peter, goeiedag. Goeiedag. Uh, Bij de hoofdnagel. En waar het even om gaat, om die kakkelakken. Ja. Kijk, uh, ik ben ongediertebestrijder. En ik, misschien dat ik het wat duidelijker kan maken voor de mensen. wat er eigenlijk aan de hand is met een kakkelak. Ja, graag. Als je een, een volwassen kakkelak hebt. Ja. die je hebt in de voortplanting. Uh, Elk, uh, naar uh, zijn volwassenheid, 30 eitjes per dag die hij afzet. Yeah. Dus eigenlijk de manier uh, waarop ze op de Canarische eilanden, Spanje en uh, vooral de wat warmere landen, daar zijn de mensen ook, hebben een hele ander idee over de kakkelak, ten aanzien van wij hier in Nederland. Mm. En uh, als wij iets zien, dan denken wij, hey, daar moeten we iets aan doen, dat hebben hun helemaal niet. En de bestrijding daarvan is ook uh, toch wel een heel proces. Want een spuitbus, dat maakt alleen de kakkelakker dan eventueel dood. Waar we ook een vlieg mee doodmaken. Maar de eitjes zullen nooit daarvan doodgaan. Dus die blijven dan altijd zodanig dat ze zes weken later eruit komen. En. Uh, dat proces moet je stoppen. Nou, dat kan je alleen maar stoppen doordat je uh, eerst gaat kijken hoeveel de aantallen er zijn. Dus je moet eerst een soort met monitor maken. Nou, dat doen we met een, uh, een, een doosje met een soort met een lijnplaatje met een lokstof erin. Geen gif. Dan uh, wordt dat een dag later bekeken. Ja. En dan zien we hoeveel er zijn. Als dat doosje nou vol zit, dan heb je een hele grote populatie. Nou, dan hebben we daarvoor wat in de voedselveiligheid ook gebruikt wordt. Dat is geen gifstof. Dat is een groeiremmer, Dus dat is ook weer een lokstof waar die kakkelakken van gaan eten. Die is aantrekkelijker als uh, de voeding die er eventueel legt. Want er kan een vetdruppel zijn. Er kunnen al duizend kakkelakken van leven hoor, een jaar lang, bij wijze van spreken. hebben ze helemaal niet nodig. Nee. En het zijn natuurlijk hele nuttige beestjes, dat de tweede. Want ze ruimen ook heel veel rotzooi op. En het is ook een signalering dat je wat aan je huis mocht doen. Want dat zijn <laughs> ja. allemaal dingen die meespelen natuurlijk. Ja, maar het draait allemaal om Marianne die op vakantie gaat naar Krankenaria en bang is voor kakkelakken. Dus ja, die, dat, ik heb al gezegd, je moet een duurder hotel nemen. Maar ze zegt, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar de basisvraag van Marianne is nu, kunnen ze vliegen of niet? Ja, sowieso. In warm, kijk, een volwassen kakkelak. die heeft uh, een temperatuur... Van boven de 25 graden kunnen ze zich ook verplaatsen. Makkelijker verplaatsen. Want ze hebben natuurlijk ook uh, verharde vleugeltjes. Maar zodanig dat het wel met warmte komen ze in beweging. Dat hebben toren ook bijvoorbeeld. Die hele grote toren die op die meikevers, die zie je ook wel eens vliegen. meestal op een warme dag. Oké, okay, dus en, het, ze nou, moet zorgen dat het onder de 25 graden blijft. Dan het neemt het vlieggehalte van de kakkelakken af. Ja, maar de kakkelakken blijven er wel. Want ik ja. kom ook wel in woningen waar ik dan een inspectie moet doen voor een woningbouwvereniging bijvoorbeeld. Waar wat vervuiling is. Ja, ja en dan uh, legt er een moeder met een kind in bed bijvoorbeeld. En dan lopen de, de kakkelakken gewoon door het bed heen. Kijk, dus ruimen en opruimen, dat zijn toch twee dingen die altijd moeten gebeuren. Ja, nou, precies. En een hotel wat eigenlijk niet zo uh, duur is en die aanbiedingen, ja, daar kost ongediertebestrijding of preventief daarin mee te denken verschrikkelijk van geld. Want wij zijn ook niet, we zijn niet duur, maar we zijn ook niet goedkoop. We moeten allemaal eten. Inderdaad, nou dat, ja? is, uh, dat is duidelijk. Dankjewel, Peter.